Wij beginnen de zogerles 1, 4, 4. Pagina Sadieval 96. Wij beginnen nieuwe op de regel 3 van de tekst zelf. Uh, in de, vorige, in de vorige ooit uh, hebben we geleerd dat bij het betreden, opgaan naar een hogere trap treden, moet men weer opnieuw beginnen. Iboer Jenica mogen. Niets anders, het is zo. En het is altijd nieuw. Ja. Dus het is altijd nieuw, het is, uh, wie leert het geestelijke opklimmen, die, uh, die, moet zich veranderen, die, die verandert zich, omdat, uh, hij laat zich veranderen. En vraag niet verder waarom, maar gaat, gaat gewoon verder, die wordt geleid en die vertrouwt erop wat de manier, op de manier dat hij zo geleid uh, de regel drie Ot pe het achten hadu rabbi elazar punt. Dus het is nu, belanden we op het moment waarop het is die uh, de be bij de reizigers nu te weten zijn gekomen van de grote niveau, van het gro de grote traptreden van uh, die um, Rabbam Rabba en Rabba Dus van die uh, ijzeldreven. En nu zeggen ze tegen hem. 3. P Git. Ja, pagina tzadiwa. 96. Regel 3. P Git. 88. Ja, probeer alles weg te zetten. We hebben geweldig zomer voor ons. En dan zal ik nog iets aan het eten. Misschien dan zal ik tijd hebben om nog iets te vertellen. Iets geweldigs. Iets over gevoelens. Iets wat nergens ik aan het vinden. En het, we moeten het wel weten. Dan zal ons voortreffelijk helpen in op elk elke onze stap in deze wereld. Gadu, Rabbi Lazar, Rabbi Abba. Rabbi Lazar, Rabbi Abba, Gadu. Gadu betekent uh, verheugde zich. We amru en zij zeiden. Ziel tegen hem, tegen die ijzeldrijver, ziel, ga, rachiv uh, reed, zeg je dat, iemand die, die zit op de, op de ijzel, wat doet, reed die dan een ijzel, dan zeg je zegt het tegen hem, ga, reed, huh? fort. reed voort, we ant, let op, we ant nettaien, avadareg, en, maar wij zullen uh, uh, uh, uh, onze ijzels uh, de ijzels drijven achter jou aan dus uh, zij begrepen dat hij te groot, erg groot was dat. zij moeten eigenlijk de ijzels drijven in plaats van hem kijk nou hoe geweldig in de regel 3 het eerste woord is hadu van het woord gad kijk nou in het Aramees hoeveel Aramees helpt ons ook het is ook een hele getal Aramees maar gad, hoe betekent gade? Gad betekent, in het Hebraeus, het, in het moderne Hebreeuws hebben ze ook dat overgenomen uit het Aramees. Gedwa, of ja, ged, ged, gedwa is, dat is ook een vreugde, zo. maar het komt van het Arameese woord van gad. Gad betekent eh, eenwording, een en van gad is één. en als je één wordt, dan, dan word je vreugde, zeg je, verkregen vreugde. Dus Hadu Rabbi Elazar en Rabbi Abba Hadu verheugde zich. 4. Amarlon Velo Amrit Lachon De pekuda De Malka Ihu Adede Yati Gahu De Tan 5. Hamri Punt hier Amarlon. hij zei tegen hen: "Wel, o heb ik jullie dan niet gezegd, de bekoe dat de malke dat is de, zeg dat, dat is de uh, Mitzwa. dat is de het voorschrift of de opdracht van de koning, dus dat hij nu, dat is de opdracht van de koning, dus dat hij in de dat hij kwam." Dat hij bleef, uh, dat hij kwam als ezeldreefer naar hen bij hen. Ad de yatiahu tot dat die, ja, die tot zal komen die de die, die de die, die taan hamre, hij die uh, de ezel hij die ezel ijzeld, de komt wel zo. Punt. We weten dat de Mashiach, over Mashiach wordt gezegd dat die arm is. dat is echt iets geweldigs. Arm is en die is, komt dan, de bevrijder komt dan op een ijzel. Dat is zeg die Dan hij dus uh, suggereert dat uh, vijf na de punt. עמרו לב, ה, שמח, לא עמרד לב, עתר, בית, מות וח, מי הוא, פן, פייף, נא די ירשת פן, עמרו לב, זה זה דת איך ים, וזה פרוביר נעם, פן אונדר כם, עמרו לב, זה זה דת איך ים, ה, לא עמרד kijk nou, jouw naam heb je aan ons niet, niet verteld, niet gezegd. Atar bet mot weg, de plaats van jou, uh, van jou, jouw zetelplaats. Mai hoe, wat is dan, wat is dat? Dus waar kom je vandaan? Waar woon je? Kunt. Amar slon. Atar bet mot weg. Ik hooft, so we aijla, legabi, legabi of legabi, ik zou niet weten. We de parach zeven, we rav, Punt, vijf, na de laatste punt. Amarlon zes. Hij zei tegen hen. Aterbeet moet wie de plaats van mijn zetelplaats moet wie betekent van mijn van mijn woonplaats. Ihu van mijn uh, nederzetting eigenlijk. De mijn woonplaats ihu Taf is goed uh, waar Iila en Waardevol legab i ten aanzien van mij. Legab i of legab i? Ik zou niet weten nu. Legab i, klinkt het wel zo. We, iho, migdal, en dat is mijn plaats. Wat is mijn plaats? Wat is mijn zetelplaats? We, iho, domicilie. En de iego Migdal gaat, en dat is een, een, een toren de paragba die vliegt in de lucht zeven. Raf week groot en duurzaam. Ja, du, uh, zeg je, duur, prachtig. Zeg het duur. Zo so, zeg je ook. Waardevol. Huh? Waardevol, ja, dat weet ook. Punt. We non on de dairinba in ba, Bahai migdala, kutsha shabrihu vehat miskana. Kijk wat hij zegt. ons. in on de dairinba in ba, en ze die daar wonen in die, in zijn woonplaats, Bahai migdala in die, in die toren. Wie zijn, wie zijn dat? Wie woont daar? Kadosh Boruhu, de Heilige gezegende is hij. We gaan miskana in en die ene uh, elendeling. Miskennen betekent arme. En die ene arme. Zielepot. Ziele maar dat is dan. Die arme, dat is natuurlijk. Dat is dan die Mashiach, De bevrijder. Punt. We da, de volgende, de eerste regel, de volgende pagina, tzadizayen, tzadizayen, zain, zain, zain, zeven en negentig, de eerste regel bovenaan in de zorg. Hoe atar, bet, mot, wie, we galina, mit we anatayen, hamre, Nog geen woordje van de vorige pagina. We da, hoe en dat is... Atarbet, de volgende pagina, Tzadi zei in de eerste regel. Atar Atarbet mot wie? En dat is mijn woonplaats. We galinen met een man en ik werd daar vandaan verjaagd. Verbanen, beter te zeggen, letterlijk. We aan gaan en ik ben dus geworden IJzeldrij. Ижгаху раби аба в раби твей элазарбей в ат им лон милавей дегавой дегаву матикин кимановы душа эйн надепунт аж раби раби Abba en Rabbi Lazar keken aandachtig naar hem, twee, we eet hem, we eat him long, en uh, zij werden, en letterlijk, zij smaakten, ze werden, zij smaakten, zij smaakten de woorden. beter te zeggen, zijn woorden waren gesmaakt aan hen, dus mensen zeggen dat niet, maar de juiste vertaling is, zijn woorden waren gesmaak, gesmaakt aan hen, alsof de hawe matieken, alsof zij gezoet waren, kemana doefse, als man, als man, hemelse mana, en doefse, en honing punt Amrole shma dri de avugh iteyma Ne shma de avugh iteima, de nash afra deragleh Amarlon vamai klav orag de libahakh fir Leid gala beoreita. Leid gala beoreita. Le. Dus zij proberen op allerlei manieren toch wel... Uh, hem van dichtbij, van dichtbij leren kennen. Dus wie hij is. En dat is... Zij hebben de, rij, de rijden daarvoor. Zij willen opsteken in de treden Dus zij willen weten nog... Wat, is nog, wat zit nog weer, meer in hem? Wat zij nodig hebben. Amrole, zei zeide tegen hem: Schmadri avuch iete, maar als je de naam van je vader aan ons zegt, ne, ne nan shik, afra, zullen wij gaan kussen de stof der aarde, de stof van je voeten. Dus alleen om te weten komen. Wie zijn vader is, dan weten ze ook de plaats en dan weten ze zijn trap treed, et cetera. Amarlon, hij zei tegen hem, let op. En we weten dat hij wordt pas ketter, van de ketter, dus attic van de atieloed. Wa amai, waar heb je het voor nodig? Amai, waarvoor? Letterlijk, waarvoor? Laaf orak die leed, is niet mijn manier begraag daarmee, daarin rijden om, om te pogen groot te gaan ja, in groot op te gaan of ik, om trots trots te zijn in, in, in, in de Torah die, die in, in de Torah dus trots eigenlijk hè, zo zeg ik ook om trots te zijn over mijn Torah oké okay, we gaan terug naar de vorige paar Onthoud het goed dat wij werken nu aan de zoger. De hele bedoeling is keihard werken aan de zoger. Uh, zwijten daarover. Kijken wat hij ons vertelt. Ook ik probeer niet iets dingen navertellen, nabootsen. Iets wat ik weet of wat ik geleerd had. Probeer vanuit de tekst wat hij ons, zoals hij ons dat. So, start in de tekst, plus wat we een beetje eerder hebben geleerd, daaruit proberen we uitkomen. Uh, Hasulam, de rechterkulom, de kolom, Rechter de rechterkulom, de de referentie ot B-Het. Hadu Rabielazar wechule. Rabielazar ets et so fort, uh, verbleiden zich. Dubbele punt. Simchu Rabbi Elazar 14 veer, Rabbi Abba. Ubahu Wamru wa Dubbele punt. Simchu Rabbi Elazar Rabbi Abba. Rabbi Elazar Rabbi Abba ver, ver, ver, ver, uh, ver, ver, verheugde zich en huilde. Kijk nou, verheugde zich en huilde. Verheugen zich en huilen. Dat is, wamru en zeiden. Dubbele punt. Leg, ra'chav ala vijftien. Wa nie jemige marimige punt. Ga, reid. Op, bo, bo, op jou op je op de ijzel kijk elke woord is belangrijk hoe de zo zegt op de ijzel 15. wanneer nu en wij niet hier maar gaan terwijl en wij zullen eh, ijzel drijven ijzels drijven achter jou Na. punt daar nu schuuzest in hier rechthav we hem, jolichu, hachamor, hij ook uh, ons helpt. De Aino, dat wil zeggen, Shehudir gaf dat hij zou uh, rijden. Zestien, we hem, uh, we hem, joligo, hachamor, en zij zullen begeleiden die ijzel. Zie je dat, zijn ijzel niet meer fout zoals ik had eerst vertelde, maar hij zo vertelt ons zo amarle haar amar hij zei tegen hem dubbele punt zestien wel lozei venti shehi shahi bekoudata melach ad shayavo achtin otto hamorim punt Velozei lozen je heb ik jullie dan niet gezegd. Schehiep ik u dat dat is de opdracht van de koning. Atsjehivo, toa tot totdat zal komen heidi de eizels begeleid Punt. Romees ala Shnei maar neigent alaf. alav, oni verochtev alah hamor, romes des zinspeelt op de mashir. Shnei shnei maar alav waarover gezegd wordt, neigent in oni dat hij aram is. Verhogev alle hamor en reed op de ezel. Zat in het Torah Punt. Amrulo. In twintig. Hm? Amrulo. In twintig. Et shimcha lohi gat talanu makom. Moshavecha, Moshavcha, Eifo, 21, punt, Amrulo, Ze zij zeiden tegen hem, Ginezi, hier, 20, Het shimcha jouw naam, Logigat, Talano, heb je ons niet verteld. Makom, Moshavcha, de plaats van jouw, jou, jouw woonplaats, van jouw nederzetting, letterlijk. Ei waar is die? Twintig. Amarlehem. Makom, Mosavi moshavi hu tof. Verav, twintig, erech, etzli. Verav, migdal, echade. apurejach bavir. Arav, twintig waar ik haar we watam agarim hem hakadosh baruchu 24 we oni echad probeert probeer het absoluut de concentratie is hij spreekt over de water. alles wat we leren nu het bijzonder we leren over wat uh, er is welke realiteit is na de komst van de Mashiach terwijl alle de hele Torah alle overige Torah spreken alleen voor de komst van de Mashiach en als we leren wat gebeurt er na de komst van de Mashiach want de hele Torah van Rabbi Shimon is van na de komst van de Mashiach dat hebben ik leert de Torah van Rabbi Shimon bar Yochai en de Torah van van nu Nee, de Torah van de, de Ari is Ari is van de school van de Shimon bar Yochai. Maar right. er bestaan nog twee scholen hebben geleerd. En de school, de leerschool van de Hiskia, de koning de koning van Judea. En van Achia Asylonie, drie, drie, drie leerscholen hebben we geleerd die die eigenlijk die spreken van de tijd en de realiteit van na de komst van de Mashiach. Dus wanneer ook de transformatie zullen plaatsvinden. En, en het enige, de enige Torah van die drie is die overgebleven was, is, was, is en zal zijn, is de Torah van het, de, het leerhuis van Rabbi Shimon Bar Yochai. Dat is het enige, dat is wat wij leren. Nou, als wij dat leren, dan is het, betekent dat wij ook doorboren, moeten doorboren de realiteit tot de komst van de machine. De realiteit ja, die overeenkomt met de, al die krachten die uh, voor de komst van de machia. zijn. En dan hebben we een gat om daaruit te putten de realiteit van die plaats, putten de realiteit van de na de komst van de machine. En daarvan al smaken. En dat transformeert ons ook nieuw al, helpt ons sneller ons te corrigeren. Amroelo, zij zei tegen hem 19. Heb ik al verteld? 21. 21 Amarlahem, hij zei tegen hem. Maar kom moshavie, maar scha wie, mijn zeid op plaats. Mijn woonplaats, hoe taf, is goed, waaraf, erg en is zeer waardevol voor mij. 22. Hoe migdal er gaat, en dat is een, een, een, een uh, toren, aporea, die uh, vliegt letterlijk, scheert, zoals de, de, de scheert zoals vogels dat doen, uh, in de lucht. We harav, we is, en is groot, en waardevol, 23. We otam, hagarim, wa migdal hazelet op, en zij die wonen in deze migdal, in deze toren, en kijk nou, dat de toren is opgebouwd van het woord Gadol van het woord groot. See, migdal komt van het woord gadol. In die toren. Hem, wie woont daar in deze toren? Hakadosh Barohu, de heilige gezegende is hij in 24, we had, en, en die ene arme. Het is, het is echt speciaal om over die Mashiach over de bevrijder te spreken als, als oni, als arm. dit is een enorme diepte. En arm en op een eissel. We zeggen, hoe maakom moesje wie, en dat is de plaats van mijn de mijn woonplaats. punt we gingen daar, we Higleti Misham, 25. Wani Mechamer Achar Chamorim. Het over die zicht. Wie Higleti Misham, en ik ben daarvan, daaruit verbannen. 25. Wani Mechamer Achar Chamorim. En ik. Drijf de, uh, de ijzels, ijzels gewoon, punt, 25 naar de punt. Is dat klubo, rabi 26, aber, waar Elazar, waar u moet aan Lahem en hem dwaraf zeven en twintig shayyu metu kim klo keman uchidvash vijfentwintig. Is dat lopen? Rabbi Abba en Rabbi Lazar er hem. Andachten. Vayyu zesentwintig. Mut amim. En zij proefde de smaak van zijn woorden. 27. Shagyumi alsof zij waren zoet. Keman als de manna, de hemelse manna, hoe en als honing. Niet als of, huh? Als. Ja. Niet als of, maar als. En het is natuurlijk ook niet uh, overdrachtelijk. Het is natuurlijk, alles is, is niets zo overdrachtelijk of symbolisch. Als de zoger zegt op die, op die manier, dus als manna en als honing, dan heeft het natuurlijk een betekenis. Maar goed, altijd weet dat er niets symbolisch is in de Torah en in de zoger. Als je het gebruikt woord honing, dan is het. Einduidig, het moet wel iets zitten waarom de, wordt genoemd honing en niet alleen maar eh, een metaforisch gebruik. 27, na de punt. Amrulo. Amrulo. Him tomar 28, lanus, viha na nenashek, et afarag glecha punt. Amrulo, zei zeiden tegen hem, in Tomar, indien jij ons zal zeggen, letterlijk, de naam van je vader, 28, ne een het zullen wij kussen de stof uh, uh, van de aarde van je voeten. Punt. De voeten waren stof. Dus we zullen de stof van je voeten kooksen. Ja, ook dat is zeer bijzonder wat, zo, wat Zogor zegt. Ook dat is niet overdrachtelijk. Amar 29 Lehem. Wel, lama ze. Eén darkie lid Litga Oodbatoorijn. Waarom Amar Lehem? En hij zei tegen hen. Wel, maar zein, waarom is dat? Waarom is dat nodig? Waar, waarvoor? Eén het is niet op mijn, het is niet letterlijk, het is niet mijn weg. Het is niet mijn manier daarin te het gaat bij de om groot op te gaan in de Torah. Dus om trots te zijn over de Torah. Kijk hoe al hier kunnen we ook zoveel leren van de grootste eigenlijk. De een van de allergrootste die, die ooit geweest waren, dus de ziel van Rav Menonassab dat hoe die over zijn Torah spreekt, de Torah van Atselud, van de uh, Attik van de Atselud. De linker kolom, de eerste regel, en hier heb je ons zo'n een uitleg van een woord dat hier Aramees woord wordt gebruikt. aila. Dat is wat hij zegt in de regel 6, in het midden ongeveer. Zegt hij dat uh, mein, de plaats, mijn woonplaats, is goed we Ayila en waardevol. Dat is waardevol, Ayila is waardevol. Ayila waardevol. Huh? waardevol. Ja, Ayila is, is waardevol. En hij gaat ons uitleggen dat woord, want het is onbekend. En dan zegt hij dat Ayila zegt die hoe, Milachon. Dat komt uit een uitdrukking. Er, ergens heb je het dan gevonden in het traktaat Kedushin. Dat uh, de palik bij Alluvia. Dus hoe, hoe kwam je te weten wat is dat voor woord? Het is een erg weinig gebruikt, Eén keer ergens. Dan zegt hij dat, is, dat komt uit een uh, uit, uitspraak in het traktaat Kedushin. De palik bij Aluvia. Al be palek betekent ver uh, verdeelde in waarde. We weten niet wat de context daarvan is. Maar hij zegt ons de betekenis van het woord. Het it is iets, überhaupt iets uh, uh, wonderlijks. Hoe zij zonder computers. Yeah, die grote rabbi's zoals Yehuda... Ook in zijn tijd waren er nog geen computers. Hij en al die anderen. Hoe zei die, die miljoenen gevallen. Miljarden gevallen. In de Torah. In de allerlei. Dat ze, hoe konden ze het allemaal uit, uit hun hoofd weten. Dan zeggen ze bijvoorbeeld. Nou dan zijn twee plaatsen waar het zo gebruikt wordt. Hoe weet je dat. Het is ongekend hoe hen. Hoe, hoe zei hun kennis van de Torah. Drie. Pirouz. Ata shaykiru godel malato. Kijk, hey, waar we het waar over spreken, waar de is de top van alles. Dus dat is dan de aatik van de absolute eigenlijk. Die het niveau van de. Van, Rafa Benu betekent dat daar van dan de Aitik van de Atsil, daar komt de bevrijding daar was de laatste daar zal de laatste zivug gemaakt zal worden waarbij het licht van de bevrijding van de machine zal komen en dat is wat wij leren drie at ata shigiru god malato. לא אופיר יחלו לסבול בחינת העיבור שלו לצרקם ועל כן פייב. אמרו לו כי אתה שכבר ישיגו המוחים אם כן זז די לו והוא יחול לצאת מבחינת העיבור ואם 7. Ula lahem od ma schlim. Juchlu beats acht, leg jod bij ibor. Vilamelo Het is voortreffelijk wat je ons vertelt, maar dat hebben we ook een beetje geleerd. Dat uh, bij het opklimmen van elke nieuwe traptreden, herinner je nog? moet het allemaal hetzelfde, tra hetzelfde traject uh, gepasseerd worden, meegemaakt worden. Dus Iboer, Jenika en mogen. Ja, Nu heeft die bij, bij hen bijgebracht welke trap treden. Welke gaia, ja, Gogma. De Gogma heeft die bij hen bijgebracht. Ja, dus herinner je nog, de Gogma heeft die bij hen bijgebracht. Het niveau van de gochma. en Maar hij bleef nog steeds in de toestand van ibur, En dat verwonderde hen. Waarom bleef hij nu in ibur? Chochma? Nee. Nee, dat is duidelijk. Let, let op. De Chogma heeft die aan hen... Uh, heeft die hen laten bevatten. Dus zij hebben nu... Zij hadden het niveau van Neshama. Herinner je nog? Daarna heeft hij hen... Uh, geheimen verteld van de Torah, en zij verkregen het niveau van Chaya. er bestaat nog het niveau van Igeda, dus nu, zij hebben nu Gaya ontvangen en nu zien zij dat hij weer, dat hij blijft in Ibor hij, in Ibor waarom Ibor, hij moet nog Ibor Ibor zitten in Ibor, waarom de Ibor van de Igeda en dat verwondert hen, want zij zitten nog in de kaja. Ata, Pirouche, de uitleg, drie. Ata, še, ikiru, gode, malato, Godelmalato knew dat zij her, her, uh, herkende de grote van zijn niveau verhevenheid. Lo, jachlu, konden zij niet verdragen het aspect ibor van hem. Litsar kwam voor hen, ten behoeve van hen. Dus hij bleef nu nog steeds in de toestand van Iboer, uh, omwille van hen. En dat konden ze nu niet verdragen. Waarom moet hij nu nog voor hen in Iboer blijven zitten? Welke? En daarom, vijf, Amroelo, zij ze zeiden tegen hem, Kiata, ta, Shikwar, Hissigoa mogen, want nu. Dat zij de mogen hebben al bereikt. Dus de mogen van Gogma Him kennen die niet zo is. Zes dailo. Het is genoeg voor hem. Voor die ijzeldrijver. We hoe zet. Hij kan uitkomen van, zijn, van het aspect Iboer. Je hebt ons bijgebracht dat. Je hebt ons Gaia al gegeven. Nu kan je uitkomen op van jouw toestand van Ibor voor ons, want jij doet het voor ons, opwille van ons. We im ulay, od male Ashlim, kijk nou wat hun redenering was. En zou het mogen en zou het misschien nog wat zijn voor hen? Zou het voor hen nog wat zijn om af te maken, om aan te vullen? in hun traptreden. Juchlob, dan zou, dan zullen ze zelf kunnen dat doen. Dan zullen ze zelf uh, kunnen in de Ibor zijn. We lamenlo, Lisboel, waarom hij moet uh, leiden voor hen. Waarom moet hij dat leiden voor hen? Het is niet zijn traptreden. Hij moet dan in Ibor komen. En dat doe je speciaal voor hen. Het is bijzonder belangrijk hoe dat de hoge traptreden doet ten aanzien van de lagere traptreden. Let op, het is bijzonder belangrijk. Dus een hogere traptreden heeft alle niveaus, duidelijk, die de lagere traptreden traptrede nodig heeft. En die, de hogere trap laat zeggen, Rav Saba. hij heeft ook van de ketter. Ja, alle stadia van de ketter, Ibor, Jenica, Moghik. Niets verdwijnt in het geestelijk. Dus nu bleef, verbleef hij in de Iboer, hij heeft de regime van de Iboer. Dus hij blijft in zijn regime van de Iboer. Om hen te helpen. Hij kan kijk, jij kan nog een keer dat is hetzelfde overeenkomst naar regenschap. Jij kan geven van de, dezelfde sfera aan de andere sfera. Dus van de voet kan je geven naar een voet. Ja, van de Lever naar een lever. Dat is precies hetzelfde. Hij, hij, moet, eerst, hij had, moet eerst. Hij moest zich eerst uh, plaatsen in de toestand van de Iboer van de ketter. Om de ket, Iboer van de ketter aan hem door te geven. Anders kan dat niet. Duidelijk. Dat is heel iets anders, het geestelijke. Het is niet iets vertellen dat, dat iemand dat vertelt vanuit zijn hoge positie. Uh, het is, moet, hij moet absoluut zich. Uh, maken zichzelf klein ten behoeve van die lagere, maar dan in dezelfde van, kijk nou wat je ons vertelt, maar dan moet je dan de klein maken zichzelf uh, in die hoedanigheid komen dat het helpt aan de anderen. zie je dat? Dat die helpt moeten helpen aan de lagere, dat is de hele strekking. We say Shomer, and that is Shomro, and that is what they said in Negen. Zi, ha, rachif, reit, we annan, and we netayen avatrech, and we zullen ezel drijven, eh, uh, achter uh, jouna, an. Ook vreemd, kijk nou, hoe zegt die dan, zij zeggen dan, ziel, twee dingen zeggen ze, waarom zeggen ze dan niet, uh, reed, direct, alleen reed, maar zij zeggen dan, ga, reed, reed, twee dingen, twee handelingen. Tien, we lo, amret, legon, we Ad de yatej gagu elef ditan hamre. Tien, welo amret lachon. En hij antwoordt genia. Ja? Welo amret lachon. Heb ik, heb ik jullie dan niet gesegt. We gole en zo so fort. Ad de yatej gagu totdat zal komen. hij zal komen die degene die... die Taan, hamre, die, uh, de taan, we die begeleidt de ijzel. Dubbele punt. Elf. Zie je dat wij regelmatig, dat wij in de zomer te maken hebben met de Mashiach. Ja? Dat wij weten wat wij doen met Mashiach. Niet zo, uh, laat ons, geef ons Mashiach nou, geef ons mas Mashiach nou, Zoals so, zij kinderlijk schreeuwen dan. Ja, met petjes ook, met machine en allemaal comedie. Maar wij houden ons bezig met de machine, het licht van de machine. Waar is dat? En steeds komen wij dichterbij. We gaan daar gatjes doorboren. Door het laten doorboren in ons de gaatjes Om aan te trekken, aan te zuigen het licht van de machine. Om steeds dichter komen, hem dichter naar ons. Dat betekent dat wij aantrekken de machine. En de machine betekent dat wij onze bevrijder, de, ei, de eigen bevrijder aantrekken. Zo so is de wereld gemaakt. Dat de mens, dat de schepping en de mens natuurlijk in de eerste instantie, die wordt met de dag vrijer. Bevrijd. Elf. Waarom moet je dan de eerste mens maken die niet vrij is? En dat die dan later met macht en kracht, kracht en macht, moet hard werken aan zichzelf om vrij te komen. He? Anders wordt het, wordt het geen mens, geen schepping. He? Anders heeft het geen zin. De schepping juist heeft zin dat de mens, de last touch, is, give, is, is gegeven aan de mens. Hij moet zich bevrijden. Hij moet het gevoel hebben dat hij heeft de volledige zegenschap. 11 e, na de dubbele e punt. Hakavanahi. Dus wat heb je gezegd? Dat heb ik jullie dan niet gezegd? Dat, Totdat de, de heine zal komen, die zal de ezel uh, uh, drijven of begeleiden. 11. Dubbele e punt. Hakavanahi Bemasha mar hem малых твалов Никодим Лахен шло ешалу лишь мо мишум шецехим дертин год легилуим шеразим до дорайт эл надо добдат акаванаги дезинтерфан ис быма шамар wat hij zei aan hen daarvoor. 12. Laat zij niet naar zijn naam vragen. Waarom niet? Omdat zij het nodig hebben nog. Omdat zij het nog nodig hebben. De onthullingen. Omdat zij nog onthullingen van de geheimen van de Torah nodig hebben. Hoe kunnen ze komen naar een hogere trap treden door de onthullingen van de Torah die op het niveau zijn, die onthullingen die slaan op het niveau, die overeenkomen met het niveau van wat zij moeten bereiken. Dus nu, en nu is het dan de ketter, de attik van de. De ketter van de atiek. Uh, we Ramas Lahen 14 kan. God. כי הכוונה היא על בחינת יחידה פאבטין שחסר להם שגושות קבלת, קבלת פנים וקיבלת פנים של המלך 16 ססטין המשיח וזה הרמז 17. Ad de hahu hamri. Shemele hamashiach. 18. Hoe oni? Werochef ala hamor. 13. Werochav alle lahem en Werochav gaf hen 13. hint kan hier nog ki Hi, hakawana dat het gaat erom dat de zinder van is dat het slaat op beginnat jichida dat het gaat nog over dit versprek jichida die ontbreekt aan hem daarom is het ook in de ibor She, hoe zot kibalaat panim shalom elach a Mashiach? Wat betekent dat niveau van de yihida Dat is het geheim van het ontmoeten van de koning van de Mashiach. yihida is het niveau van de ontmoeting met de koning van de Mashiach. Hoe wil je Mashiach ontmoeten? Iedereen hoort het? Hoe kan je Mashiach ontmoeten? Hoe kan je dan de bevrijder ontmoeten? Ga, leer de Torah en ga op het niveau van de ketter. Ontvang dan de licht daar, en dan ontmoet je dan het niveau van de Mashiach. Daar bevindt zich Mashiach. Je ziet dat? Dat is dat duidelijk, dat is een heldere taal. Dat is voelbare taal. Zelfs als wij er nog daar nog niet zijn. Maar dat is een voelbare taal. Oké, okay. Doe, ga verder. Je, ga jezelf uh, uh, werken aan jezelf. En jij bent degene die ontmoet, Machia. Door jouw werk aan jezelf kom je tot de Ikida. Dan ontmoet je Machia. Oké, okay, dat is misschien niet uh, de algemene correctie, maar dan is het individuele correctie. Wel, daar gaat het om. En wanneer dan komt de algemene correctie, het is niet aan ons weggelegd. Het is niet, niet te zeggen precies wanneer, waarom niet. Omdat er bestaat zoiets so als tshuva, als uh, inkeer. Als de mensheid inkeer doet, eerder, of, of mensen, de mensheid, of een, een zekere kritieke massa zal dat doen, dan zal het wel eerder zijn. Nee, daarom is het. Uh... We zijn, uh, RMS, dat is de. De, de, de hint 17. Adiyate hahu. dat is de hint wat hij ons, wat hij hen, hen geeft nu over wat zij moeten nog, let op, wat zij moeten nog bereiken. Dat is de hint, let op, in de zorg. Wat hij zegt tegen hen. de tot totdat zal komen hij die degene die uh, begeleidde ezel o shemelach ha dat de koning Mashiach, de Mashiach acht hoe zo -so dat is het geheim van zoals so geschreven staat in, de, in het beeld profeet Zacharias Zacharias hoe noemen we dat? Zachariah. Oni, waarom geef alle Hij is, oni, hij is uh, arm en reed op de ijzel. En dat is zijn hint wat zij al aan hen gegeven Ah, dat is dan dat. Dan is, het, dan is dat de ketter. En dan is het licht, die Gida. Dat is wat hij hen uh, als hint gegeven had. dat is nog niet, dan zijn ze nog niet klaar. En dat hij ook nog niet klaar is. Hij moet nog in de Iboer uh, verder doorgaan met de Iboer. Jenica moet van de, uh, deze traptreden van Keter. 19. 20. 20. de 20. 20. 20. om er de pekuda, de 20. 20. de I alao 21. Lisa je alahem, ache je ze ku, la ore Kijk naar nou wat je zegt tegen hen. Dan zullen we begrijpen de zoger wat je zoger zegt. We ze zijn en dat is wat hij zegt tegen hen. De zoger uh, bij mondi van die uh, rava de vraag de Malka is dat de opdracht van de koning aan hem aan die ijzeldrijver is. Ad deyatihahu, dus hij moet hem helpen. Ad deyatihahu, dit tot dat zal tot dat zal komen. He, degene die twintig die de ezel drijft dus hij moet hem helpen tot ja, de hint. Wat is dan? Totdat de hi Allah. Want de opdracht van de koning tegen hem, tegen die Ravamenon saba is, let op, tot, wat, tot welke moment? 21. Lesajeel hem om te helpen aan hem, aan die twee reizigers. Atschi esku totdat zij leora ichida, totdat zij het licht ichida waardig zullen zijn. Dein? en je daar te zijn, dat kunnen ze alleen, wanneer de Mashiach zal komen. Wat is wanneer Mashiach moet komen? Mas, de Mashiach zal moet komen, ten aanzien van die twee reizigers. Zie je dat? En niet iets abstracts. is. Ik begrijp dat. Dus hij he moet hen he, begeleiden nu. Ravam en Oda nu, tot totdat zij, uh, totdat de, tot de Mashiach zal komen. Dat betekent totdat zij het niveau van Yichida zullen bereiken. Dat is zijn opdracht die aan hem gegeven was door de koning, door Akadoshporo. 22. Wezeze omer Ha shmech vechule. En dat is wat hij zegt, de zogar ook bij monden van de zoger bij monden van die, uh, wie, wie heeft het gezegd, uh, van die twee reizigers nu deze keer. Haas, we goelen. Zie hier, jouw naam, ik herinner me dat hadden ze gezegd, jouw naam heb je ons niet gezegd. Uh, dan, we uh, enzovoort do było 22 na debullet. Kiwan szlo a Marta 23 lanu et smech et smech, że hu mišu, że od lo rysagnu 24 memkha maži carih lanu legasiga kanal. עם כל פנים, פייפן תוינטח, תוכל לומר לנו עתר בט מוטווחה. מוטווחה. דהיינו, זה סן תוינטח, מקום מדריגתך, מדריגתך, שבזה נדע, עם כל פנים, Maashe Hasser 27, Lanu, Milhasik Mimcha, De pagina Tzadi Wav 96, Hasulam, de linker kolom, de regel 22. Na de dubbele punt. Heer volledige concentratie. Je zal zien hoe dat werkt. Uh, 22. Dat door de bevattingen van de Torah kunnen wij licht, steeds hoger licht ontvangen. En dan weer in die fase, in die ibor, <tiedert> jenica <tiedert> en mochi, etc. Kiewan, shalom, marta. Zij zeiden tegen hem. Dat jouw naam bij ons niet, niet onthuld. Maar wat betekent dat? Kivan, shalom, marta, <tiedert> lano, aangezien jij ons niet gezegd had. 23. ...et schmech, jouw nam, shehu, ...mishum dat dat is, misum, shehot, lohi sagno, omdat wij nog niet hebben bevat van jou door jou, van jou, ma, she tsarich, lanu wat datgene wat wij dienen te bevatten, te bereiken. Zoals boven gezegd werd. Iem ken, indien het zo is. Iem koel op zijn minst, 25. Toch hai marlanu? Toch kan je ons, zal je ons, ons dan uh, zeggen, dan op zijn minst, atar, atar bet, mot weg. De plaats van het, hu van het huis van jou, jouw woonplaats. Ja, eigenlijk de, de, de plaats waar jouw bed moet weggen. De plaats van jouw waar jouw, jou het huis staat van jouw, uh, jouw huis, hè? Van jouw huis staat. Van staat. Jij kan ook zo zeggen. De nu dat wil zeggen. Wat betekent dat? 26. Dat wil zeggen. Maar kom, madriga tegen. Met andere woorden, wat wilden zij van hem weten? Dat wil zeggen. De plaats van jouw trap treden. Vertel ons dat. Waarom hebben ze dat nodig? Je dat daar daardoor zullen wij te weten komen. Alcohol panim, in ieder geval. Alcohol panim is in ieder geval. Dat is het laatste woord, ook 24. De, de afkorting, ook alcohol alcohol zo'n afkorting, in ieder geval. Dat daardoor zullen we in ieder geval te weten komen. Maar, lano wat ontbreekt er aan ons 27 mile? Wat te bereiken? Te, te bevatten van jou. Wat ze nog moeten bevatten van hem. 27. Nog even een klein stukje. Amarlon. Ah, Atarbet. Ah, huh? Nee, berekenen, berekenen, bereken. Bereiken en hetzelfde. Bevatten en berekenen. Dus de komen tot iets. Kom je tot bevatting en kom je en bereiken. Dat is hetzelfde. Je kan ook zeggen bereiken in het materiële. Legaciek bijvoorbeeld in stad Londen. Maar je kan ook zeggen dan bevatten in het geest. Amarlon, ja. atar bet motavi 28. Ihu tav, of het tweede woord. Ik zie dat het kaf staat. Het. In het tweede woord van de regel 28. Ja. Moet in plaats van kaf, de tweede letter, moet bet zijn. Ihu tave wa ila legab is het legab i of legabai? Legabai, oké. Legabai. Ja, okay. maar legabai. Yeah, Wel, net als lefanai. Ja, legabai. Yeah. Legab oké. Okay. Heb yeah. legab ik ook okay. weer geleerd. Sierd. Klammer. makum makom madrigati nee ik niet Oh, we nasa lega bij a madriga de volgende pachina nog twee anderhalf regeltjes. Hasulam de pachina tzadi zijn zeifelen rechelt, de rechterkolom de eerst rechelt. ba met ba achschafpunt vakeren terug naar de vorige partij, de linker, de, linker de regel waar staan wij? De regel 27. Amarlon, hij zei tegen hem. A daar bet de wie. De plaats van mijn huis waar ik woon. 28. IHU is goed. We aila en waardevol legabai voor mij. Klomar, dat wil zeggen. Maar kom Wat betekent dat? Dat is de taal, de taal van ZOGER Dat wil zeggen. De plaats van mijn traptreden is goed. We nasa en verheven. Voor mij, Hamadrega betekent dat de traptreden Shani Omedba Akshaf, dat is dan de the traptreden waar ik nu op sta. Dat is dus de suggestie die hij geeft aan hen. Uh, want zij moeten nog deze traptreden, de traptreden trap van Yichida, de kliketer of het licht Yichida, moeten ze nog. Bereken. Eén. Nog één zinetje. Kia ta. Gam. Mimeni. Atsmi. Hu. Twee. nifla Me. Uh, me. hasagati Me. Me. want Me. van van Me. is dat Boven mijn bevatting. Kunnen we zeggen zelfs. Boven mijn pet. Betekent nieuw. Want hij is nieuw. Bevindt zich in welke trap, In welke toestand. Van zijn geestelijke bevatting. Nieuw. Ten aanzien van hen. Want hij is nieuw. Maakt hij zichzelf. Hij. met naar Saba. Bevindt zich nieuw. In de toestand van. Oh, ja. Iboer. Belangrijk I is. Hij is nieuw. Hij is. Kijk, hij bracht bij hen, in deze toestand nog een keer. Hij bracht bij hen nu de, de, de hij bracht bij hen de bevatting van de Gaia, Dat hebben ze. Maar ze zien wel dat hij bleef nog steeds in Ibor. In de toestel van Ibor. Dan vinden ze dat naar. Dat hij moet voor hen nog in Ibor blijven. Dan zeiden ze, dan ze dachten dat nou, oké, okay, nu kunnen we dat zelf doen. Jij kan begeleiden ons, maar jij hoeft niet te zitten nu in de Ibor, want de hoge trap treden zit in de Iboer om te helpen in de aan de lagere tra traptreden om ook in de Iboer te komen dan uh, hij bevindt zich nu in de Iboer van de ketter of van de om de traptreden ketter te, uh, te bereiken de, uh, en daarom zegt hij nu ook dat ook voor mij zegt hij uh, nu ook voor mij is voor mijzelf is nieuw. Uh, is het, uh, boven als het ware, fo, boven mijn bevatting. Nifla betekent uh, wonderlijk, maar ook betekent, het uh, uh, is, nee, wonderlijk betekent, maar, dit is so en en nifla, maar het is zo'n nifla, uh, nee, het is, het is boven het is boven mijn, boven mijn bevatingsvermogen, als het ware. Maar op dit moment, omdat ik ben, verkeer nu in Ivoer. Ja? Nou, Michael, ja? Ik wil nog zeggen, eerst staat eigenlijk niet Legabay, maar Legabay. Legabay? Dat slaat ook die krachtreden. Uh, oh, ah, Legabay aan Madrika. heel goed. goed. Dus, ten aanzien in de okay, 29, vorige pagina. 29 staat het dat hij zegt ons zegt hem over zijn traptreden, hij zegt de plaats van mijn 29 madrigati, de plaats van mijn traptreden is goed, hoe toven en verheven legabea madrigati ten aanzien van niet legabai maar ten aanzien van mijn uh, traptreden waarop ik mij bevindt. Erg eh, goed, dan is het woord het. Eh, anders zag ik dat het niet klopte zinsverband. Ten aanzien van de traptreden waar ik mij op bevind. Dus ik bevind mij nu in de IBOR. Ja, in de IBOR. En daarom kan ik het ook nog niet bevatten. Nu maken we een pauze.